Morgenavond de zon en ook in het noorden weer kans op een bui. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A2 tussen Utrecht en Eindhoven wordt gecontroleerd tussen Zalbommel en Vught. Op de A17 moerdijk rozendaal tussen Zeewergen en Roosendaal. Tot zover de verkeersinformatie.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 These chains around me Gonna learn We'll see the sun might take Well,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 El teléfono suena mi pana se queja la cosa va mal la vida le pesa mi vivir así ya no le interesa que se ir si no vale la pena se perdió la moza acabó la fiesta ya no anda el moto que empuja a la tierra la vida es un chiste con triste final un futuro no existe pero yo le digo bonito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 Wat? bonito que Wat? vas, cuando Wat? va bonito, bonito que te vas.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 Sing. Yeah. Yeah. 9 FM. the wrong Zeg To keep myself alive yeah. Van zon, zee, Zandvoort en Zomerpit.